Goedemorgen. ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer in Den Haag denkt dat ze na vanochtend klaar zijn... met het zoeken naar slachtoffers in het puin van een ingestorte flat. Tot nu toe zijn er zes doden gevonden, vier gewonden liggen in het ziekenhuis. Vanochtend brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoek aan de plek... Deze vrouw doet vrijwilligerswerk voor een organisatie die spullen en geld inzamelt voor mensen die alles kwijt zijn. Het was een indrukwekkend moment, zegt ze bij WNL. Heel bijzonder. Het was echt heel bijzonder. En, en, ze hebben goed geluisterd en ze waren echt uh, ja, heel fijn. Je zag duidelijk dat de koning ook geroerd was. Maar ik stond natuurlijk ook weer te janken, want het is onverschrikkelijk. Ik, ik... Ik vond het heel bijzonder om te zien dat hij ook tranen had, zeg maar. De flat stortte afgelopen weekend in na een explosie. De politie denkt dat het om een misdrijf gaat. Het is einde oefening voor energieleverancier Hollandse Energiemaatschappij. De trekt per directe stekker eruit... omdat het bedrijf geldproblemen heeft. Er zijn zo'n 13.500 klanten die hoeven niets te doen. Ze blijven gas en elektriciteit ontvangen... en worden automatisch overgenomen door een andere energieleverancier. Die zal contact met ze opnemen. Een groep omwonenden van Schiphol gaat aangifte doen van mishandeling... omdat ze jarenlang slecht slapen door geluidsoverlast. De bewoners houden daar de luchthaven, KLM, Transavia... en de Nederlandse staat verantwoordelijk voor. Volgens de advocaat van de bewoners leidt een verstoorde nachtrust tot stress en hart- en vaatproblemen door een verhoogde bloeddruk. Zij wil dat er een vliegverbod komt tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends. En het kan misschien zijn dat je vandaag van de weg geplukt wordt... als je vanuit België of Duitsland ons land in wil rijden. De marechaussee begint met grenscontroles. Bij verschillende grensovergangen worden steekproeven gehouden. In dorpen langs de grens, zoals in Dingsperlo in de Achterhoek... zijn de meningen over die controles verdeeld. Ik heb niks te verbergen, maar ja, ik vind het wel jammer. Ja, je, je bent toch met z'n allen één dorp. Ja, van mij mag het. Ik vind het jammer dat die controles er komen. Nu zijn de grenzen gewoon open. en Iedereen gaat gewoon ook uh, boodschappen doen bij de penny in Duitsland of de Duitse bij de Jumbo in Nederland. Het kabinet wil met de grenscontroles mensenhandel... en illegale migratie tegengaan. Het weer nog een frisse dag met wind, veel grijs en regen of motregen. Het wordt max 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N242 Alkmaar-Middenmeer tussen Ring Alkmaar en Sint-Pancras... 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 be tamed, the pain, when you realize, uh, you gotta move. Gino, Gino Vannelli. Vanelli. Ja, ja, Goed, we gaan snel beginnen met de tweede uur van Goedemorgen Stantvoort. Iedereen welkom weer die uh, luistert. Um, wat wij iedere jaar gaan uh, doen eigenlijk, is in de maand december... is het bekendmaken van de winnaars van de loterij van de uh, ondernemersvereniging Standvoort. Um, wanneer iemand iets koopt bij een winkel, kunnen ze kaartjes meekrijgen, invullen, uh, in een bus doen... En dan worden de winnaars getrokken en bij ons zitten Peter Bluis en Monique Bizot van de OVZ. Welkom allebei. Want we gaan de eerste winnaars bekendmaken en dat doen we dus de komende vier weken in Goedemorgen Zandvoort. Iedere keer een week, de week winnaars zeg maar. Iedere keer om 11 uur hè? Ja, iedere keer om 11 uur, vijf, iets over 11. Ja, ja je kan uh, de klok erop gelijk Je kan de klok erop gelijk, gelijk, wel. gelijk. Dan weet je hoe, hoe laat het is in ieder geval. <laughs> en, nou ja, goed, uh, Peter uh, uh, jullie gaan, uh, Peter en Monique, uh, jullie gaan uh, de winnaars bekendmaken... Ja. van de eerste trekking van de OVZ. Dat klopt, Hans. Het zijn natuurlijk altijd wel heel spannende dagen. Ja, het zijn we hele, hele mooie, mooie prijzen. prijzen. Ze hebben hele mooie ja. prijzen. We Rommelen maar, spelen maar. In de weekprijzen hebben we er dus 24 stuks. ja Zo. Dus, nou, Daar gaan we uh, gauw beginnen, Peter, dan. Dus, ja, erom, ik heb een, een flink glas water gedronken. Want okay. stel je voor dat ik... Nou, de eerste. De eerste. Ah, ja, ik ben altijd heel ver van stof. Uh, de eerste prijs. Een fles wijn, aangeboden door Hotel Hoogland. Gewonnen door Helga Telder. Een cadeaubon van 25 euro. Aangeboden door Bloemsier Kunst Bluis. Familie, klopt. Gewonnen door Marianne Jaukes. Okay. Een kilo kaas. Noord-Hollandse kaas. Aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door Anouk Vermeulen. Een kerststol. Ja, heel, heel heel erg lekker. Van Vessem is de aanbieder van deze geweldige prijs. Gewonnen door Lien van Driel. Een smulkadeau van 25 cadeaubon. Van 25 euro. Marcel's Versteater heeft deze prijs aangeboden. Gewonnen door J. Troostwijk. Een cadeaubon van 20 euro. Aangeboden door de Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door Joyce Alberts. Kaashoek Cadeauman. Ter waarde van maar liefst 50 euro. Keurig. Ge aangeboden door de Kaashoek. Gewonnen door A. Ah, ja, nou wordt het even moeilijk. Zabluiska. Zabluiska. Denk ik. Zablenska. Zablenska, ja. dat wordt verbeterd. Ja. Een pakket voor buitenvogels. Aangeboden door Rio's Dierspecialist. Gewonnen door Sandra Ten Bos. Een zak oliebollen en appelflappen. Aangeboden, ja, wie had het verwacht? Harry-Oliebol. Gewonnen door <laughs> Elsbeth Smit. Sss. Smits. Een cheese hamburger menu. Aangeboden door Snackbar Het Plein. Gewonnen door Lisa de Kort. Een waardebon van 25 euro. Aangeboden door Pearl, dat is de, de brillenspecialist. Ja, de brillenspecialist, ja. Gewonnen door H.K.R.E. Van wie niet van? Je weet het niet. Je weet het niet. Dus. <laughs> Een waardebond van 12,50 euro. Aangeboden door Viskraam Ari guid. Gewonnen door Maurice van Duin. Nou, ik ben aan het eind van de Latijn. Ik heb twaalf prijzen opgenomen. Ja, daarom. Mijn lieftallige assistent Monique Bizot neemt het over... Ja. en gaat de laatste twaalf prijzen ja, Ik voel dat een, een beetje buiten adem ja, ja, ik ben heel <laughs> <al> pot. <laughs> Monique, uh, ga verder met ja. de lijst. Ook wel Monique Bizot genoemd in de plaats van Bizot. Kleine. ja, nou ja goed. Kleine. Detail. Detail, ja. Biso, Biso, ik ben het, gewend. Ben het ja. gewend. Maar ik blijf het herhalen. Um, dan gaan we naar de nummer 13. Ontwormen voor de hand... Hond of kat van de dierenkliniek Zandvoort, Els Vossen. Dog van dierendokter Zandvoort, T. Molenaar. Cadeaubon van 20 euro van Bloemhuis uh, W. Bluis van winkelcentrum Noord. Henk Pellerin, medium of italian pizza van Domino's R. Kok. Oh. Boekenbon ter waarde van 20 euro door de Bruna, door Tony Pater. Wasparfumpakket Soleil, door... P. Rubach. Cadeaubond ter waarde van 15 euro Frituur dan Ver L. Reinders. Uh, racepakket van Doggy Beach House Chantal Jacobs. Cadeaubond ter waarde van 15 euro Vera Flowers and Gifts Fokko Bruins. Twee packs Slater Basic T-shirts naar keuze van Vlugfashion Fashion door D. van Eldik. Een verrassingsgeschenk bij Mendies Ronald van der Mei nou, dat zal voor zijn vrouw worden, denk ik. Of zijn dochter, als hij die, die heeft. Een groot... Je, zijn, ja, je weet het ja. niet, dat is waar, ja. Een groot bootje dunner, just dunner, Shelly van, Ban van Banning. En dat waren ze weer voor deze week. Dat waren ze alweer, oké, okay. hartstikke ze. goed. Ja. Misschien kunnen we nog even kort uh, De uh, spanning is eraf, hè? Oh, ja. ja, hoe het verder uh, oh, hem uh, beter... Uh, uh, mensen kunnen dus een, een, een, een bonnetje, een, ja. dingen, een dus kaartje krijgen. Bij aankopen van alle aangesloten winkels... Nou, dat is bijna heel zandvoort natuurlijk... Uh -huh. uh, vul je naam in, uh, je e-mailadres niet te vergeten. Uh, wekelijks om 11 uur, je weet het, je kan de klok erop ja, gelijk zetten... Uh... Uh, worden de prijzen bekendgemaakt. Ja. En waar kunnen die, uh, die kaartjes worden ingeleverd? Waar ze, in, in ja. ingeleverd, ze kunnen ingeleverd worden? Bij de HEMA, bij Albert Heijn... bij Bloemenhuis Bluis in de Haltestraat, Bloemenhuis Bluis in Noord, uh, Bruna, Bruna. Kaas, en Kaashuis. Oké, okay, dus kaashuis, daar, staan, daar staan een soort... Uh, en Corrie van de Kaashoek. Daar staan, er staan tonnetjes. Oh, okay. En zijn okay. de, de, de prijswinnaars ook ergens anders nog uh, na te lezen? Uh, ja, uh, dit gaat direct naar de krant toe. Dus dat staat in de volgende uitgave van het Zandvoorts okay. Courant. En uh, de prijswinnaars krijgen ook een mailtje... Uh, mm -hmm waar bekend wordt dat ze een prijs hebben... en waar ze hem kunnen afhalen enzovoort. Ja. Okay. Allemaal perfect geregeld. Ja, goed, en de goed, laatste goed week zijn zeg maar, de grote prijzen. Ja, de, 27 nou. december Auto's is de laatste en, ja. dag. Als ja, je loten inleveren mag... Ja. het grijpt, laat Sinterklaas wel. En uh, de dag daarna gaan we de hoofdprijzen trekken. Nou ja, dat wordt prijzen, een hele spannende uitzending. De prijzen die nu getrokken zijn... die gaan weer in de grabbelton. Dus je hebt kans... Dat je ook nog eens een keer de, nee, de prijs wint. Okay. Ja, zeker. Nou, dat is goed, Hans. Zeg, Helemaal toe. Dus inleveren in die kaarten. Is... Ja, ja, ik, ja, ik had er nog een paar liggen, maar uh, ja, ja, we het natuurlijk. Nee, nee, dat, ga ik zeker doen, dat ga ik zeker doen. Hartstikke goed. Uh, mag ik jullie hartelijk. We ik even wachten tot ze een mail gehad hebben van het bestuur van de OVZ uh, voordat ze hun prijs kunnen gaan ophalen. Oh, Kim okay, ja. dus, uh, is nog even op vakantie, dus na haar vakantie volgende ja, week gaat ze ze versturen. goed. Ja. Uh, ja. Maar wat jij zegt, wel je. Uh, E-mailadres ja, email is bij. Is belangrijk. Okay. Nou, Dan mag ik jullie hartelijk danken uh, ja? en, nog een en tot volgende week. week. Ja, tot volgende week. 11 uur. Ja, ja. je klopt erop Oké, okay, hartstikke bedankt. <laughs> <Je En> nog <laughs> even. Ja. Dagen, Heel goed. Oké. Dagen. Perfect. Dagen. Okay. Uh, we gaan nog even door met muziek. Uh, wat hebben we staan? Thomas. Ik denk uh, Plain White Tees. Nee. Dat zeg ik. Hey Ja, Oh ja, ja, ja, okay, ja. ja. <laughs> hey Dildala. Hey Delilah. De Daar heb ik je. <muziek>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 what you do naar de uh, uh, Plain White Tees Oh ja, de Ook daar maak een heel leuk liedje. Het zijn geen hele grote hits die er zijn. Jawel, dit is een oh. grote hit geweest. Oh nou ja, goed, dat is al. Jij kent hem toch ook? Ja. We gaan door naar ons tweede onderwerp in uh, Goedemorgen Stamford, de tweede uur. Uh, we gaan praten namelijk over de uitvoering van toneelvereniging Hildering. Komend weekend is dat al, hè? Ja. 12, 13, 14 ja, december. Ja, dat gaat het. Vrijdag, zaterdag. Nou, niet uh, in jullie uh, normale uh, setting uh, waar jullie altijd eigenlijk optreden. Nee, dat, dat zou een beetje lastig worden. Dat dat ja. kan wel, denk ik hoor. Als je een parapluus meeneemt. Ja, dat is lastig met de drankjes en de hapjes. Want <laughs> ja. jullie gaan naar de blauwe tram dit keer. Ja, wij wijken een keertje uit. Ja, en uh, jullie gaan een uh, stuk opvoeren van, van Nelleke van Koningsveld. Die heeft dat... Uh, geschreven. Nelke ja, is ook oh. aanwezig. Ja. Welkom. Ik kan nog even... De Wendy Jacobs is de... Ik hoorde de president-directeur van de, <laughs> de overleging. Hillary. Hoi. Nelke van Koningsweld is met de, de, de, de, de regisseur en de schrijver van het stuk. En Jan um, Ja, die uh, doet gewoon mee. Ik ben er uh, gewoon bij. Ja, ja. hoor. Nou, en, en secretaris. En secretaris de verleden, ook, maar ook maar nog. Acht, Kijk ja, eens ja, aan. Nou, het stuk heet uh, Hoogwater. Um, uh, misschien dat jij Nelke eerst kunt vertellen uh, waar het ongeveer over gaat. Nou, het gaat over een uh, fictief flatgebouw in Am een, uh, Amsterdam, hoor mij. Amsterdam-Bies. Amsterdam-Bies, nee, nee, nee. Sorry. Nee, maar niet uh, En, uh, nou ja, dat is waar uh, de, de bewoners zijn niet allemaal al te rijk. En uh, uh, ze, ze roddelen de hele dag door, zeg maar, om een beetje... Nou, dat is typisch zomers uh, ook, hè, toch? <laughs> de tijd van ja. even. nou ja, je zou het op elk... Ik denk dat je het op elke stad kan plakken ja, of dorpen, hoor. Goed, ja. En ik heb geprobeerd uh, wat toen, weet je, actueel was. Want ik heb het, zeg maar, in de coronatijd geschreven. Ja. Uh, en dat zijn mensen die allemaal hun hoofd boven water proberen te houden. En ik denk, hoop heel herkenbare figuren uh, voor de mensen die komen kijken. Vandaar ook de naam Hoogwater. Hoogwater, ja. ja, van, uh, ja, ja, ja. En, en Stormvloed en Scheepschal, ja. dat zijn de drie flats die naast elkaar staan. En, en, <laughs> en er komt er ook, de geschiedenis van Stormvloed komt ook voorbij een beetje. Hè? Nou, het de, dat is niet zozeer de geschiedenis, maar wel... Uh, uh, Nostalgie naar het verleden. Dus de, de, de dames, uh, Paap en Tirol, uh, die, die, die verlangen heel erg naar hoe het vroeger was. Ja, en dat, en dat ik. mensen ja. Ja, niet meer zo netjes zijn op de hal en al dat ja, soort dingen. Dus ja, er komen ja, ja, ook ja. nog wel herinneringen van vroeger aan bod. Ja. Wat heeft je geïnspireerd om, uh, om, om zoiets te schrijven? Nou, Het was gewoon pure verveling, eerlijk gezegd. En ik, ik was wat toneelstuk aan het herlezen. En, en toen dacht ik, oh, maar ik ga gewoon zelf iets schrijven over Zandvoort. Ik had net mijn roman af en ik dacht... ja, het was corona. En toen heb ik lekker zitten lachen in mijn eentje. En ik dacht, goh, toneelschrijven, dat gaat snel. Maar is het, is het, is het lastig, toneelschrijven? Nou, voor mij niet blijkbaar. Want nee. uh, dat was, ik had het binnen drie maanden... Uh, ja, ik vond het later nog wel een rommeltje hoor... toen we het even probeerden te gaan uh, spelen. Even in de corona ging ook niet door. En uh, toen heb ik het wel weer een beetje gestructureerd. Maar gewoon de... de als ik eenmaal in zo'n personage zit... Dan, uh, dan gaat het uh, vanzelf en de humor en uh, nee, ik heb er zelf heel veel plezier al aan mijn leeftijd. Ik hoop dat de <laughs> <er> mensen. <bent> zo... <laughs> nou, uh, Wendy, uh, ook welkom. Uh, ja. Zit met Sam. Hoi. Sam Hoi. hier. Hi Sam. Alles goed? Hoi. Ja. Zeg maar, zeg maar wat in de microfoon. Zeg maar hi. Hoi. Hi. hi. Ja, We hebben nog allemaal gehoord in ieder geval. Wendy, jij bent een van de, de spelers, in Ja. Stuk. Uh, het is eigenlijk meer een, dacht ik, een, een hoorspel dan een echt toneelstuk. Want er zijn geen decorstukken nee, en zo. Nee, we moesten het ook uitweiden. En we uh, nou, hebben meerdere locaties bekeken. Mm -hmm. En bij het uh, louis ja, een soort van knussensfeer. Ja. En een zaal waar wel veel minder mensen in kunnen, 100 man. 100 mensen, hè? Ja, ja, ja. Maar wat je wel dan meer verbinding ook maakt met elkaar. Uh -huh. En Elk had dit geschreven, <coughs> die zei ook al eerder: van, nou, als een hoorspel is het echt heel mooi. En nu is het, ik moet het goed uitspreken, Reader's Theater, zeg ik dat goed? The Theater. Reader's Theater. Theater ja. is het. Okay, en en yeah. het betekent oh, oh, oh, oh. dat wij allemaal achter tafel zitten met, uh -huh. met, met ons boekje gewoon voor ons. Dat is natuurlijk heel gek. Ja. Want we zijn er heel erg gewend om je tekst helemaal ja, uit je hoofd te leren. Ja, oh, dat hoeft helemaal niet. Nee, nee. we hebben ons boekje oh. bij ons. Oh. En natuurlijk, hè, na een aantal repetities dan kun je de tekst een beetje ja, vormen. Ja, dat begrijp ik. Ja. We ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar we hebben het voor ons en... Um, we zitten wel echt allemaal in ons personage. Uh -huh. We lezen een soort van, ja, niet echt voorlezen. Want je kijkt elkaar wel aan en je speelt toch wel iets. Ja, maar het is wel ja. heel anders dan normaal. Ja, ja, ja, echt ja. gespeeld. Je wordt wel echt gespeeld. Ja, ja. ja, en heel erg geregisseerd. Ja. Dus het is wel toneelspel, maar het is wel echt anders. Ja, begrijp ik. En ik denk dat het ook wel uh, voor spelers, maar ook voor het publiek... ook wel iets heel moois is. Want je kunt niet in de kroeg op dit moment... dus hoe gaaf is het als wij ergens anders zijn... ook iets, zoiets neer kunnen zetten. Ja, ja. En omdat het bekend is, Zandvoort... Kun je zo'n mooie voorstelling maken in je hoofd bij dit stuk? Dat ik denk dat het heel erg goed gaat bevallen. Ja, missen jullie uh, de krocht uh, erg op die? Tuurlijk. Ja. ja. Het, maar het is pas, waarschijnlijk volgend jaar. Ja, ze Show? zeggen nu... Voor de zomer, in ja, waarschijnlijk. Ja, dat zeggen ze. Dat, zeggen ze, uh, ja. dat weet je natuurlijk nooit zeker. Nee. Maar dan ga ik, ze zijn wel heel goed bezig, moet ik zeggen. Ja. En uh, ja, we hopen volgend jaar december weer... Ga je wel eens kijken nee. bij de krocht? Hoe het er, uh... Ja, binnenkort mogen een aantal van de verenigingen mogen komen kijken. Oh, Oké. Okay. van noem het eventjes. Ja ja, ja, ja, ja. Om te kijken hoe het gaat. Ja, nou misschien komt Zetterveen ja. ook uh, ja, de krocht. Dat ja, is ja, uh, een mogelijkheid. Nou, de ja, samen. Ja, absoluut. Ja, Jan Helko, Diet, ook welkom. Secretaris van de club, heb ik ja, begrepen. Klopt, klopt. Uh, de kaartverkoop die is goed gegaan. Hè? De kaartverkoop is heel goed gegaan, moet ik zeggen. En, uh, um, wat vooral bij ons uh, bijzonder is, we hebben heel veel donateurs. Ja. Um, en het voordeel is, als je donateur bent, dan krijg je voorrang. voorrang hè? Ja, ja. En dat betekent dat we eigenlijk de, de 100 kaarten die we, die we hadden daar... Uh, per avond, thuis, dus er komen -avonden. twee avonden. Ja, precies. En daar is uh, gretig gebruik van gemaakt. Ja, dus dat, uh, ja we zitten dus allebei de avonden zitten we ja. helemaal nokkievol. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. En uh, wat vooral ook leuk is voor de donateurs... is dat natuurlijk een stuk is wat over Zandvoort gaat. Ja. Je zult ook veel dingen uit Zandvoort herkennen. Ja, uh, leuk. Maar er zitten ook uh, oudere, uh, jongere spelers in. En uh, we merkten ook tijdens het spelen... dat bepaalde Zandvoortse dingen niet bij iedereen bekend waren. Nee, toch? Dat is ook leuk. Dus nou, Dat is ook show, een beetje cultureel... Uh, ja. Nou, we hadden um, uh, de, de achternamen waarvan sommige mensen zeiden... Oh, dat wist helemaal niet. Nou, Paat weten Keur, dat het, de kennis. Van Paar, ja, maar de de kaag, uh, en, Ja, een, voor uh, ons is dat heel logisch. Maar uh, voor ja. mensen die niet, niet uit Zandvoort komen... Nee, maar, okay, die in ieder geval uh, uh, hier niet geboren ja, zijn... Ja, het was zo oh, leuk, dieetje. omdat uh, iemand zei van... Oh, toen ik, uh, ik speelde mee in het stuk... En, toen ging ik fietsen dacht ik... oh, elke keer zag ik bij een naambordje Paap. Ja, ja. Pieter, Pieter Paapstraat is er ook. Hè. En, uh, ja, ja, wel leuk. En uh, nou ja, goed, er uh, dus moesten mensen waarschijnlijk teleurgesteld worden... die geen kaartje konden Heela, bemachtigen. Helaas wel, ja. ja. Maar daar hebben we een oplossing voor. Daar is een alternatief ja, voor. Ja, maak je je groot nieuws bekend. Want uh, de, hele, de hele voorstelling... die wordt hier uh, opgenomen op 18 uh, december. december. Dus uh, ja. hier uh, in de studio... We hebben vier microfoons, maar goed, dat gaat goed komen, hoop ik. Ja, wordt goed komen. Het, ja. ja, en we gaan het dus opnemen en dan wordt het hele stuk uitgezonden waarschijnlijk ergens tussen de kerst en oud en nieuw. Leuk. En hoor. In het begin januari nog een keer, de juiste data moeten we nog even gaan plannen, maar dat is natuurlijk hartstikke leuk voor mensen die het niet. Uh, uh, bij, bij de voorstellingen kunnen komen. Ja, daar komen. zijn we ook onwijs blij mee. Ja. Want dat zorgt ja. ervoor ja, dat het stuk waar Nelke enorm hard aan heeft gewerkt en de ja. spelers, dat dat eigenlijk door een veel groter publiek uh, ja. beluisterd kan worden. Ja. We vonden het toch wel jammer dat er maar 200 bezoekers ja. dus konden komen. Durug. En nu hebben we opeens, nou ja, je kan online ook luisteren. Dus uh, ik zeg, we gaan voor 1 miljoen. 17.000? Ja. Nou ja, ja. inderdaad. 17.000 bewoners heeft Frankfurt. Ja. Ja, die kunnen allemaal luisteren. Nou, laten we duizend eigenwijzen die niet willen luisteren... <laughs> hebben er nog 16 jaar Ja, mensen. en ik heb begrepen ik dat Harlem 105, waar wij een sa samenwerksverband mee hebben... is waarschijnlijk misschien Ja, die ook zijn, zijn geïnteresseerd om het ook uit te zetten. Oh, ja. wat ontzettend leuk. Ja, ja nee, wat ja, leuk, ja. hè. Ja. Ja. En, en hopelijk als de nieuwe krocht af is... dat het ooit nog wel weer over een paar jaar nog een keer als stuk... als je dan nog gemist hebt, ja... Ja, maar hoeveel ja. Mensen, ja. hoeveel ja. mensen kunnen daarin eigenlijk in de klok dan? Normaal 180. En ik kan me voorstellen dat er om nou, de verringering dat het wellicht uh, anders gaat worden. Ja. Maar 180 ga ik wel minimaal verprijpen. ja. ja. ja, ja, ja, ja. Wat, wat, wat, wat speel jij uh, uh, in het stuk? Joh, um, niet, ja, ja nou, ik, ik ga daar niet te veel over vertellen, want dat gaat gelijk uh, wat meer de diepte in voor het, wat het stuk betreft. Maar ik kan wel vertellen dat ik uh, wat meerdere dynamische uh, dingen mag doen. Zeg <lacht> meerdere zo goed dynamische mee? ja, rollen. Heel mysterieus doe je. Doe je ja? Heel mysterieus. Ja, heel mysterieus ja. maar hij speelt een van de jongeren. Ja. <lacht> want die wonen natuurlijk ook in de flet. Ja, ja. ja. ja. ja. En, hey, en dan kan ik er net voor door voor de jongeren. Maar ja. hebben, ja. Jullie, ja. hebben ja. jullie dan ook ja. dubbelrollen? Sorry? Zijn er ook dubbelrollen? Ja, dubbel ja, er zijn ja, dubbelrollen. Omdat er bij elke vereniging zijn uh, te weinig uh, mannelijke spelers. En dat is ja, in Haarlem precies zo. Alleen, we hebben hier nog massal dat we een aantal mannelijke spelers hebben. Mm -hmm. Een stille hint voor de luisteraars. Um, dus hint, als je ja. denkt van de hint, als je, je wil spelen zin hebt om te gaan spelen, kom naar Hildering. Ja, ja, ja. En um, nou ja, gelukkig uh, draait Jan Hielkoos de hand daar niet voor om. En, en, en ook andere uh, <lacht> mensen. Want bijvoorbeeld Jurjen Mans uh, die doet mee na ja. jaren en die heeft eigenlijk geen tijd, maar die heeft toch meegedaan. Die was in de jeugd, ja. heeft hij ooit meegedaan. En ja, die doet ook twee rollen. Martien Van Dam speelt dubbelrollen. Ah. En, en Martine Potje. Peter Bluis, die we net hoorden ook. Peter Bluis, die is echt. Een ja. Heel leuk, bol. Ja, te Ja, te ja. ja. ja. ja. rol. Ja, rol. sorry. En de naam Hildering, hè? Dat de Hildering had vroeger een droge histerij op, op de Haltestraat. Uh, komt het daar vandaan? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, dat moet ik alweer weer heel goed gaan vertellen. Wim Hildering, ik kijk even naar Peter Bluis... Is, uh, uh, het komt van hem vandaan, toch? Hij Wim Hildering als dat is de oprichter hè, van, van de toneelvereniging. En hij uh, nou ja, die heeft opgericht, zo zijn we naar de naam gekomen. Oké, okay. ja, ja, het Hildering. is echt een iconische naam in Zandvoort. Ja. Absoluut. Ja, Wat, maar... hoe, ja. hoe gaat het met de vereniging? Hoeveel leden hebben jullie nu? Uh, nou, het gaat eigenlijk heel goed met de vereniging. Ja? We hebben best wel veel leden. Op dit moment uit mijn hoofd 25, denk ja? ik. klopt. Oh. En ook nog donateurs, 300... Ah. 20, Plus? 30, wel meer zelfs. Ja, ik denk ja. dat het wel ja. meer. Ja. En uh, ja, het gaat heel goed. Ja. We hopen natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje stabiliteit in de krocht. We hebben ja. nu wel een aantal keer ander soort mm -hmm. stukken gespeeld. Dus mm -hmm. dat is Straks wel fijn uh, als we gewoon winnen. Ja. Een oude stekkie, ja. ja. Ja? Ja. Ja. met licht geluid, ja. alles erop het dragen. Maar het gaat heel goed met de Vereniging, ja. absoluut. Oh, lekker. Nou, nou, en Nelleke, ben je van plan om meer stukken te gaan schrijven? Niet, uh, nou ja, het je, je hebt wel er maar al meer, meer Ik moet eerst nog even de reacties afwachten. maar nee. <laughs> het wordt in ieder geval onder de spelers goed opgevat. en uh, ja, Ik zit nu toch een beetje in een stille fase tussen twee romans en, en het toneelstuk. Ik dacht, uh, wat ga ik nu Ja, Want je verder? bent nog schrijfster ook, inderdaad. Maar ik, ik, ja, ik zou graag uh, toch wel meer toneel uh, willen schrijven. Ja. Dus dan ga ik gewoon... Ik weet vast na de kerst en zo... en als het weer lichter wordt, meer energie, ja. weet ik wat ik ga doen. Want maar. normaal gesproken worden er bestaande stukken gespeeld. Uh, ja, tuurlijk. Die, ja, uiteraard, er zijn ja. zoveel mooie stukken, inderdaad. Ja, ja, maar ja, ja. Uh, ja, hier heb ik zelf gewoon veel lol aan. Het was eigenlijk gewoon zo'n tijdverdrijf voor mezelf... therapie tijdens de corona. Uh, zelf therapie. <laughs> ja, echt waar hoor. Want ik moet schrijven, dan kan je alles vergeten. Ja, en, uh, ja. Dus het was fijn voor hun... Ja. Dat, dat, dat het het toch was. En dat ze het ook leuk vonden. Ja. Want dat wist ik helemaal niet natuurlijk. Nee. want Je, je laatst ook nog op de radio geest over je laatste boek. Hè? De, ja, klopt. Dat is, uh, ik heb over Hotel Happiness in Amsterdam ja, twee Happiness. romans ja. geschreven. Ja, ja, ja. En... Uh, ja, ik ben benieuwd wat daar nou nog mee gaat gebeuren. Ik heb begrepen dat er een pitch is gedaan voor een film. Maar ik weet, ik weet niet oh, hoe ja? dat afloopt. Oh, dat zou wel leuk zijn. Maar dat zijn wel spannende dingen. Ja. En ik moet nadenken over... Uh, ga ik nu nog een deel 3 schrijven of iets anders? Dus ik ben wel even een beetje... Ik weet het even niet. Dus het is heerlijk dat ik kan regisseren. Ik hoor ding. het al. Er maalt een, hoofd, ja. een hoop in je hoofd om. En uh, ja, je hebt nog plannen te over, waarschijnlijk. Ik heb plannen te over, maar je moet wel denken: wat ga ik nou precies ja, doen? Want tuurlijk, het is heel, ja. gaat slecht met de boeken en met de mensen die lezen. Ja? Gelukkig hoor ik wel van veel mensen dat ze mij een boek hebben gelezen die interessant wordt. Dat vind ik hartstikke leuk. Ook. Maar de dus BTW-verhoging gaat in ieder geval niet door. Nee, hè? dat gaat niet door. Dat maar is wel, uh... um, nou ja, het is niet zo dat je zomaar alles kan gaan doen. Dus <coughs> nee, uh, ik moet nee. me ook aanpassen. Maar dat regisseerd is ook wel heel fijn hoor. Want als je schrijft, zit je toch als een kluisenaar thuis. Ja. En uh, dit is echt zo'n feest. Ja, ik kan me echt, voorstellen. Ja, dat is ja. echt heerlijk. Ik hoe, ben blij dat dat er afwisseling is. Ja, hoe lang is er nou voor gerepteerd, uh, Jan-Hilko? Voor dit N stuk? Nou, we zijn uh, iets later dan normaal begonnen. We zijn uh, Begin november uh, zijn we begonnen. Hmm. Um, en dat heeft een beetje mee te maken, is dat we natuurlijk zitten bij dit stuk. Dus we ja. hoeven, we, je zou zeggen, we hoeven wat minder te doen, maar uiteindelijk is het <laughs> wel gebleken. Dat een aantal spelers niet op hun kont kunnen blijven zitten. Dus, uh, dus die gaan vanzelf wel in beweging. Ja, ja, ja. ja, dat is heel gek. Dat iedereen wil gewoon opeens gaan bewegen en staan. Maar dat is zo gewend zijn. Ja. En ik dacht ook van, we moeten niet net zo lang gaan repeteren als we het een stuk. Anders dan repeteer het waarschijnlijk dood. Want je moet ook een beetje frisheid houden. Ja, natuurlijk. Dus uh, het is voor ons allemaal zoektocht. We hebben het met elkaar gemaakt, dus uh, daar ben je een heel trots op. Ja, dat we me voorstellen. Ja. Nou, hartstikke uh, leuk. Ja, zeker. En we gaan nog even vragen. Als mensen zich willen aansluiten bij Wim Hildering, wat kunnen ze dan doen? Waar moeten ze zich melden? Nou, dan kunnen ze het best even op onze website kijken: toneelhildering.nl. Ja. Um, daar staat alle informatie op. Uh, of kom een keer uh, kijken bij een repetitie. We repeteren uh, momenteel op dinsdag en op vrijdagavond. Ja. Waar is dat? Um, dat is uh, hiernaast, <coughs> op de tolweg. Ah, uh, dus dat is, uh, maar het beste is, kijk even op de website, want daar staat ja, alle informatie. Is, uh, ja, uh, je kunt ons mailen, bellen. We zijn al te bereiken. Facebook hebben we ook. Uh, ja. dus, uh, dus dat zou moeten lukken. Dus nou, kom, kom. Hartstikke straks. Goed. Ja, hartstikke leuk. Nou, ik wens jullie heel veel succes uh, komend weekend. En ook de 18e als we hier uh, ja. gaan opnemen. Ja, dankjewel. En het uh, ja. lijkt me heel gezellig. Uh, gezellige avond gaan we ervan maken. Absoluut. En, uh, ja. hey, hartstikke bedankt voor uw komst. En, en heel veel succes. En dankjewel. Komend weekend. En uh, ja, Ik hoop dat mensen er plezier aan beleven komend weekend. hopen wij ook. Ja. We ja. wij ook. Maar dat gaat we hey, bedankt bedankt. wel lukken. Ja. Okay. Uh, dankjewel. We gaan straks nog praten met de burgemeester Molenburg. Uh, maar we gaan eerst nog even muziek draaien. plaatjes, Thomas. Is dat zo? Vind je niet. Ik zie een uh, klein traantje wegpinken bijna. Nee, nee, nee. Ja, ik zag hem ook, uh, zag hem ook, Thomas. Oh. Uh, inmiddels ja. is aangeschoven. Inmiddels is aangeschoven. Hans Botman. David Molenburg. Uh, de Molenburg uh, Goedemorgen. De plaatjes is, is die vrijwilliger? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij moet wel komen, want hij is vrijwillig, ja. want ja, natuurlijk. Kan nooit meer nee zeggen. Welkom, burgemeester. We hebben nog een, uh, 20, 25 minuten, denk ik, zo beetje, om een paar onderwerpen te behandelen. Ik wil graag beginnen met de Formule 1. Nou, ja, goed, het is een, een, een bericht uh, wat uh, sommige mensen heeft overvallen. En wij hadden het erover, wij konden het wel begrijpen. Hoe, hoe staat u erin? Geen ja. Grand Prix meer na 2026 in Zandvoort. Uh, kijk, laat ik vooropstellen dat we natuurlijk vier uh, fantastische edities hebben gehad. En dan komen er uh, en dan komen er nog twee. Um, en er komen er nog twee. we wisten dat het tot 25 was. Dus het feit dat 26 er nog bij komt is ah. echt heel erg mooi. Uh, en we wisten ook dat er ja, in de gesprekken tussen de FOM en, uh, en de Desc Grand Prix um, ja, echt stevig gesproken is over hoe toekomstwaardig is het om daarna nog door te gaan... Um, en dat is ook veel in de media geweest. Dat De organisatie in Nederland, die echt alle eer toekomt... dat ze dit vier jaar op deze manier hebben gedaan... doen dit op eigen rekening en risico. We hebben natuurlijk als gemeente aan het begin uh, bijgedragen. Maar goed, op de totaliteit uh, van zo'n evenement... is het risico wat die jongens met elkaar lopen gewoon groot. Um, dus alles afwegende, snap ik hun afweging. Vind ik dat heel erg jammer. Ja, want het is natuurlijk een fantastisch evenement voor Zandvoort. Het heeft Zandvoort heel mooi op de kaart gezet... Um, en tegelijkertijd, ja, ik, ik, ik snap wel dat ze uh, tot deze keuze gekomen zijn. Ja. Is er uh, voor Zandvoort leven na de stoppen van de Grand Prix? Zeker. Ja. Uh, laat ik zo zeggen, tussen 85 en 4 jaar geleden uh, was er ook geen ja. Grand Prix en ging het goed met Zandvoort. Ja. Um, het, is, ik noem het, hè, het was echt uh, de afgelopen vier jaar en de komende twee jaar de kers op de taart. Ja. Mm -hmm. en Zandvoort is een hele mooie taart. Uh, en deze, dit was een fantastische, prachtige kers. Um, dus ja, heel erg jammer dat het uh, er straks niet meer is. Tegelijkertijd, het heeft natuurlijk Zandvoort ook heel veel gebracht. Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, fysieke dingen, het station uh -huh. is opgeknapt. Als gevolg van het feit dat de Formule 1 hier kwam. Uh, dat was toen, moest toen echt met stoom en kokend water... moest het geld bij elkaar gekomen, uh, worden gebracht. Heeft de regio aan meebetaald. Uh, en tegelijkertijd, in de naamsbekendheid van, uh, van het dorp... Uh, we zien uh, echt in de, in, de, in de stromen bezoekers die naar Zandvoort toekomen... Uh, dat mensen van verder weg deze kant op komen. Dat het ook echt drukker is geweest. Uh, uh, ja, en we hopen dat dat effect ook de komende twee jaar en ook daarna nog, uh, nog lange tijd zal blijven bestaan. Ja. Vindt u maar... ook dat, uh, dat uh, de, de sponsoring van, van, van, het, uh, van het hele evenement, uh, zowel in Zandvoort als in Silverstone, dat zijn de enige uh, plekken uh, op, de, op de kalender die, die, zeg maar, die zelf hun broek moeten ophouden? Uh, vindt u niet dat een, dat een overheid hier uh, uh, aan mee moeten participeren? Ja, ik vind dat een moeilijke vraag. want Zandvoort uh, he, uh, uh, uh, heeft natuurlijk 4 miljoen al betaald. Uh, heeft 4 uh, miljoen betaald. Maar uh -huh. goed, uh, is, ja. er wordt dan met name ook richting de Rijksoverheid gekeken. Ja, de, de, de grote vraag is, uh, als je ziet nu wat er in de wereld van de Formule 1 gebeurt... en het geld wat daarin omgaat en met name uh, uh, staten in... Uh, uh, in het Midden-Oosten. Ja. Die, uh, die echt enorme bedragen neertellen. Um, de vraag is ja of je als land of uh, als gemeenschap daar mee moet willen concurreren. Ik vind dat wel lastige. Ik zeg van nou, misschien had dat gekund. Maar goed, vanuit Den Haag is er altijd uh, de deur gehouden. En uh, ik verwacht ook niet dat dat uh, verandert. Nou, ja, en toen komt nog met de retributiebelasting. Maar ja, daar zullen we het maar niet meer over hebben. Uh, paar ja, op een paar kaartjes. Dat, dat, dat is natuurlijk een. een, een, een euro op een ja, kaartje, ja, uh, op ja. kaartjes die over het algemeen niet uh, goedkoop zijn. Uh, en ja, de gedachte daarachter was heel simpel. Wij maken uh, Koste, als stadswoord ja. behoorlijk wat kosten om het hier mogelijk te maken. Ja. Uh, maar naar nou, ik heb begrepen en heb ik ook van de, de directeur van de Dutschamprier begrepen, heeft dat geen sinds enige rol gespeeld in het besluit dat ze ja, hebben genomen Uiteindelijk uh, besluit, uiteindelijk niet door te okay. nee. Nou ja, het is jammer <coughs> dat, het, dat het gaat stoppen, maar uh, we krijgen nog twee... Mooie uh, uh, uh, evenementen waarschijnlijk. Daar we gaan we weten. Met vader Max. Dus ja. we gaan er in 2026 <laughs> met een grote uh, klap uit in Zandvoert. Ja, ik heb begrepen dat dat, dat ook met een sprintrace uh, wordt. Ja, dat is natuurlijk ja. uniek. Dat hebben we ook nog niet meegemaakt. Um, dus ja, de organisatie zegt zelf we stoppen op ons hoogtepunt. Ja. Uh, ja, ik vond het al vier keer een hoogtepunt. Uh, ja. Twee keer natuurlijk ook met fantastisch weer. En ik ga ervan uit dat dat de komende twee edities ook zo ja. is. Ja, en we moeten maar goed nadenken hoe wij als Zandvoort zeg maar, ook met een klap eruit kunnen gaan. Hè? Ja, nou goed. Uh, Speciaal, noem maar wat. Ja. Maar goed, dat is allemaal voor later. Ik, uh... ik kan er wel iets over zeggen. We hadden vorige week maandag hadden wij een, een avond hier bij Piatti uh, uh, op het strand... met alle evenementenorganisatoren uit uh -huh. Zandvoort en Haarlem. En dat ging over het komende evenementenseizoen. Ja, en als je dan ziet hoeveel er in Zandvoort aan evenementen plaatsvindt in de relatie tot bijvoorbeeld een stad als Haarlem. En mogen we heel trots zijn op alles wat we buiten de Formule 1 ook ja. doen. Met ja, ja. Ja, ja, ja. Waar ook veel evenementen zijn in Scheveningen. En daar, daar kom ik op omdat uh, jullie gisteren met het college... Volgens mij alleen het college, hè? Nee. nee, we zijn met een redelijk brede delegatie geweest. Maar met een hele brede delegatie ja. zijn jullie naar Scheveningen ja. geweest... om te kijken hoe ze het daar uh, doen, ja. he? de, voor de bezoekersstromen... Ja. en, en uh, hoe ze omgaan met, met, met, uh, met uh, drukte op het strand. Ja. En noem maar ja. op, van alles en nog wat. Wat, wat hebben jullie ervan opgestoken? Nou ja, het was heel leuk, want um, we zijn met een redelijk brede delegatie uh, die kant op gegaan. Dus inderdaad een aantal collegeleden, maar ook mensen die zich in de breedte uh, vanuit de gemeente met het strand bezighouden. Ja. Dus vooral mensen met evenementen, vanuit mobiliteit. Er mm -hmm. uh, waren een aantal mensen van de politie mee. Uh, want ook de banden met tussen de politie in Scheveningen en, uh, en in, uh, in Zandvoort zijn goed. Uh, er zou ook uh, een delegatie van de strandpachters meegaan. Of een strandpachter, een aantal zijn op vakanties, maar die was helaas ziek. Dus daar gaan we even op een andere manier ook mm. uh, nog kijken... hoe we de lessen die we geleerd hebben. Uh, kijk, Scheveningen is groter dan wij. Uh, daar hebben ze 60 strandtenten. Uh, daar hebben ze 160.000 bezoekers per dag. bij 100.000 op een warme dag. Mm. Ze zijn uh, verder dan wij als het bijvoorbeeld gaat... om hoe ze het hele mobiliteitsvraagstuk aansturen... Um, ze noemen dat een smart city. Ik was echt onder de indruk van de wijze waarop ze moni alle drukte monitoren... ook op de boulevard kunnen ze bij wijze van spreken... tot op de vierkante meter zien hoeveel mensen er op een bepaalde plek zijn. Tegelijkertijd um, hebben wij er ook van geleerd... dat bijvoorbeeld de wijze waarop wij integraal dingen aansturen... en ook uh, samenwerken met onze strandpachters... dat wij daar weer verder in zijn. Um, en we hebben echt van elkaar geleerd. Uh, zij doen bijvoorbeeld vrij weinig met gebiedsverboden... waar wij weer vrij veel mee doen. Wij, wij leggen in principe veel verboden op voor mensen waarvan we zeggen... je bent even niet in Zandvoort welkom, dat is een goed middel. nou Daarvan zeiden ze, van, hè, hoe pakken jullie dat juridisch aan? Want onze juristen kijken er net weer anders tegenaan. Dus het is interessant, we zijn daar uh, gisteren een deel van de dag uh, geweest... en uh, intensief met elkaar gesproken. Mm, nou, een ander groot uh, verschil is dat uh, Scheveningen natuurlijk... een grote stad achter zich heeft staan, Den Haag. Hè, want Scheveningen maakt eigenlijk onderdeel uit van uh, Den Haag. Ja, nou dat, dat is af en toe wel om jaloers op te worden. Want ja. We kregen even de aantallen waar, uh, mensen waar zij ja. uh, op dit soort dagen uh, over kunnen beschikken... Uh, ja, wij hebben natuurlijk met Canemar Kust een vrij klein politieteam. Uh, ja. Tegelijkertijd, daar is het de afgelopen jaar uh, goed gewerkt met het doorschakelen. Waardoor als het heel warm wordt en we zien die drukte aankomen... en we verwachten overlast, hm. dat we dan uit de omliggende uh, teams... in uh, bijvoorbeeld meer en Haarlem mensen opschalen deze kant op. Um, dus daar ben ik heel blij om. Um, en ja, daar hebben zij minder last van. Want zij hoeven echt maar op een knop te drukken... en half Den Haag uh, ja. staat op ja. de strand ja. ja. Komt Noordwijk dan nou ook hierheen? Noordwijk, dit, waar is Scheveningen? Scheveningen uh, komt Scheveningen ja. dan ook hierheen? Ja, ze komen als het goed is in de loop van het voorjaar onze kant op okay. tegen. Okay. Dus. Okay. En dit is voortgekomen uit feit. Ik heb op Scheveningen gewerkt, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. um, en de huidige directeur van het stadsdeelkantoor is ook een oud collega van mij. En we hebben in coronatijd best heel veel contact gehad, omdat er bij al die strandtenten allemaal verschillende stranden, badplaatsen, allemaal verschillende dingen speelden. Bijvoorbeeld hoe ga je om met het wel of niet openen van wc's. En, dat. en toen hebben we heel veel contact gehad. En eigenlijk hebben we in Noord-Holland heel goed contact met uh -huh. alle kustplaatsen. In Zuid-Holland iets minder. Dus we hebben gezegd, we gaan die banden aanhalen om van elkaar te leren. Nou, goed idee. Want er zijn eigenlijk maar drie grote badplaatsen. Hè? Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen. Ja, dat... dat in, in, in, in, uh, nou ja, die uh, re relatief dicht tegen elkaar Bij ja, De AC, ja. ja. En wij hebben natuurlijk het, het, het, het, het grote voordeel... En Den Haag heeft de tram. Er komen mm -hmm. uh, ja. soms in een weekend 50.000 mensen uh, met de tram die kant op. En wij hebben natuurlijk het station wat ongeveer op het strand... Uh, ja. land, wat ook weer een hele eigen dynamiek met zich meebrengt. Ja, mee uiteraard. Ja. Nou, er waren ook uh, politieagenten bij, hè, zei ja. u. Uh, die waren gisteren niet uh, in uh, Noordan, Want uh, daar was een groot... Uh, uh, zeg maar inspecties uh, um, uh, om on ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Uh, daar wist u van natuurlijk. Zeker. He, want, uh, ja. da daar zijn een aantal dingen uh, uitgekomen. Kunt u, wat, kunt u daar iets over zeggen? Ja. Nou, misschien even in de breedte. Wij hebben, uh, de afgelopen tijd zetten wij behoorlijk in op wat heet het thema ondermijning. Uh, en dat zijn met name activiteiten die niet zichtbaar zijn. Maar toch echt de, de samenleving behoorlijk uh, schade kunnen berokkenen. Uh, en dan praat je bijvoorbeeld over het, uh, nou ja, het, het, het, het kweken van, van hennep, uh, ecstasy labs, dat soort zaken. Uh, en wat we tegenwoordig doen is uh, een gebied waarvan wij het vermoeden hebben: hey, daar zouden wel eens dit soort activiteiten plaats kunnen vinden. Uh, om daar gewoon huis voor huis te kijken van wat, uh, wat speelt er speelt. Nou, gisteren heeft in, uh, op het bedrijfterrein in Noord een actie plaatsgevonden. Uh, dat is integraal, dus dat is politie, gemeente, O.D. mond En dan wordt er ook bijvoorbeeld gekeken, wonen er mensen illegaal? Douane heb ik ook begrepen. Uh, Douane is daar ook bij betrokken. Uh, ja, en uh, je hoopt niks, niks aan te treffen. Dat is, over het algemeen is dat ook zo. Dus ouais, Je ziet dat de meeste mensen houden zich keurig aan de regels. Maar tegelijkertijd, vissen we vissen dan wel uh, zo net. Uh, uh, als we dat ophalen, dan, uh, dan zit er uh, toch wel het nodige in. Euh, gisteren zijn we bijvoorbeeld... Uh, ja schadelijke stoffen tegengekomen die op een plek waren opgeslagen waar geen vergunning was, waar dat niet thuis hoort. Ja, je moet er niet aan denken dat er nee. met dat soort spullen iets gebeurt, dat dat ontploft of Um, een illegale kroeg. illegale woning. We zijn inderdaad, uh, ik moet toch echt even de rapportage goed lezen... maar iets tegengekomen wat inderdaad leek op een soort illegaal café. <laughs> uh, ja, maar anderen zeggen weer dat het gewoon de middelborrel is bij een aantal... Uh... Ja, ja, goed, weet je. En uh, daar, uh, daar wordt naar gekeken. Uh, en uh, op het moment dat echt het vermoeden is dat ja. het zo is... dan uh, wordt erop geacteerd. Ja. En tegelijkertijd, ja, als mensen het daar niet mee eens zijn... dan staat er ook altijd beroep ja. en bezwaar. En, en die illegale bewoning, uh, uh, dat is algemeen bekend... Zon, dat daar gewoon ook gewoond uh, wordt. Hier en daar. Dat klopt. Maar daar de... hebben jullie jullie toch eerder uh, zeg maar met die mensen erover kunnen hebben, of niet? Ja, dat dat, uh, uh, uh, dat is zo. En in, er zijn ook in het verleden zijn er waarschuwingen uitgedeeld. Uh, en dat heet dan ja, last onder dwangsom. Ja. Dat betekent maar we zijn... dat als je het nog een keer doet, dan, dan zeg je dat. Uh, dan wordt die dwangsom verbeurd, zoals dat heet. Ja. Mm -hmm. uh, dus dit is. A, gewoon een controle, maar B, ook kijken of mensen met wie je in het verleden wel eens te maken hebt gehad, zich nu wel aan de regels houden. Ja, maar ik heb begrepen dat er een aantal mensen daar ook zitten, die ja, daar al jaren zitten en dat het gedoogd werd. Er is in sommige gevallen uit het verleden, maar dat is in enkele gevallen. En nogmaals, dat zijn hele ingewikkelde vraagstukken. Mm -hmm. Maar goed, het feit dat er in het verleden niet of nauwelijks gehandhaafd werd, betekent niet dat je dat nu... Uh, wel uh, niet zou moeten doen. Uh, en tegelijkertijd uh, ja, op het moment dat mensen denken... een beroep te kunnen doen op het feit dat ze ergens al lang zitten... dan staat de gang naar de rechter open. Uh, en nogmaals, het is voor ons ook gewoon even om te laten zien... Van, van, hè, dat we het uh, ja, ook onacceptabel vinden dat dit soort dingen gebeuren. Ja. En het gaat niet alleen om dat wonen. Het gaat echt ook om bijvoorbeeld het opslaan van spullen... Uh, we hebben laatst in, in Noord hebben we, uh, een inval gedaan... waar, of dat in dan, ja. waar uh, uiteindelijk 60 cobra's werden gevonden. Uh, ja, dat heeft iemand gewoon in zijn huis opgeslagen. Uh, gelukkig dat er uh, mensen zijn die dan tips geven. Dat gaat via meldmisdaad anoniem soms en soms ook gewoon rechtstreeks. Uh, want je moet er niet aan, uh, aan denken wat er gebeurt... als uh, ja, één zo'n ding ontploft en de heleboel uh, uh, vervolgens... Uh, uh, in de hens. Ja, gaan. dat ja. is zo. Uh, een onderwerpje wat ik even wil uh, aansnijden. Uh, u bent nu vijf jaar, vijf en een half jaar bijna uh, burgemeester van Zandvoort. Klopt. Uh, termijn is zes jaar. Klopt. Dat is u ook bekend, neem ik aan. <laughs> uh, uh, hoe, gaat het, hoe gaat het <laughs> verder? Want uh, uiteindelijk moet op de, rond deze tijd wel duidelijk worden of u eventueel door wil gaan. Dat klopt. Uh, hoe staat en, het ervoor? Uh, as we speak, uh, zit ik uh, uh, maandagmiddag. Bij de commissaris, oh. bij Arthur van Dijk. Uh, dat, uh, je hebt altijd als burgemeester na een jaar, na drie jaar en na vijf jaar... nou, dat is dan vijf jaar en een paar maanden nu... Mm -hmm. een gesprek met de commissaris. En in de regel is het zo dat ik dan maandag bij de commissaris... zou moeten aangeven uh, of ik voor herbenoeming opga... Als dat antwoord ja is, dan gaat in januari, althans dat gaat hoe dan ook plaatsvinden... de commissaris het gesprek aan met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. En dan wordt het herbenoemingsproces ingezet en dat zou er dan op neerkomen dat ik in maart... Uh, definitief uh, opnieuw herbenoemd zou Ja, want de gemeenteraad gaat uiteindelijk uh, beslissen. Ja, ja. uh, uh, nou ja, goed. Uh, maandag uh, zegt u ja, ja of nee. Wat wordt het? Zeg het maar. Ja, uh, kijk, uh, ik uh, wil niet te veel op de zaken vooruitlopen. Maar misschien kunt u aan mij zien en merken dat ik. Uh, ja, uh, dat ik uh, dit werk. en ja. het zijn van burgemeester van Zandvoort. dat zeg ik er echt bij, he, want het is natuurlijk een fantastische plek. Ja. dat het gewoon een hele mooie uh, uh, klus is een hele mooie baan. Um, en ik heb het idee dat ik nog vol energie zit. En nog heel veel ja, zou kunnen betekenen. Dus vooralsnog uh, is er geen ja. belemmering om uh, te zeggen... Nou, dat dan, dan zal het doen. niet voor maandag nog uh, van andere doorstrijden. Nee, daar ga ik niet vanuit. Maar, um, <lacht> maar nogmaals, ik moet dat echt bij de commissaris... Voor ja, meenemen. nee, dat en, begrijp en, ik. Ja, en het ja. is uiteindelijk moet de gemeenteraad het dan ook... Dus Tuurlijk, ook willen. Zeggen, zeggen, en, uh, die ja. Moeten, ja, zeggen, nou, ik ja, begrepen dat u wel een hele geliefde burgemeester bent in Zandvoort. En ja, betrokken. Ja, ik, ik, ik, ik vind het gewoon... Het mooie van dit vak vind ik... Eh, om echt heel erg dichtbij mensen te kunnen staan. En ik was gisteren bijvoorbeeld bij de opening van Kees Roos... van zijn kerststal in de kerk. En ja, weet je... Eh, iemand die zo bevlogen met iets bezig is... dat vind ik het, het allermooiste van dit werk. Eh, ja. En, en ja, dat... dat gewoon day day-to-day. Ik heb volgende week ook weer een aantal ontmoetingen met, uh, met mensen. Dat, dat deel van het werk vind ik heel erg fijn om te doen. En ik heb soms het idee dat ik daar ook wel wat in kan betekenen. Dus, uh, ja. Ja. Nou, dat ik is mooi. Vind... Ja. Ja. Dus dat gaat waarschijnlijk de komende zes jaar ook nog wel gebeuren. Ik, uh, daar gaan we ik, uh, een beetje van uit. Uh, uh, en ik zeg erbij, Zandvoort is ook echt... Een geweldige plek. Ik, ja. had toevallig een... Uitdagende, ja. uitdagende stek. Dat, ja. dat is kost... uh, uitdagender dan Klaas 10, 1 of zo. Ja, ik had toevallig een eetje gisteren met mijn collega <laughs> uit een, een niet nader te noemen slaapgemeente uh, in Zuid-Holland. <laughs> als, ja, als ik dan hoor waar hij mee bezig is en wat hier allemaal speelt, dan uh, ja. denk ik van nou hier. De dynamiek hier is in ieder geval heel groot. Waarschijnlijk wel. Zit er een, een, een, een einde aan? Maar hoeveel, dat je... Twee, twee termijnen toch? Nee, nee, nee. Nee? Nee? Oh. nee, Rob van der Heijden, dus de voorganger van. Ja, er is die Ah, ja, die heeft, ja. heeft ja, die is 19 jaar burgemeester ja. okay. en ik ben er 12 jaar. Dus um, je ziet wel dat de, uiteindelijk de termijnen waarop mensen burgemeester zijn, worden wat korter. Mm -hmm. uh, dus de echt mensen die heel lang burgemeester zijn, dat gaat er wat af. En wat je ook ziet, is dat er steeds meer mensen met een niet- politieke achtergrond. Uh, ah, als je nu ja. kijkt in Nederland, steeds minder men, uh, burgemeesters zijn lid van een politieke partij. Ze ja. komen van de politie, van het openbaar ministerie, uit het bedrijfsleven. Dus dat is natuurlijk ook een goede ontwikkeling. Mm -hmm. ja, nou ja, over een jaar of zes komt misschien Amsterdam ook vrij. Je weet het niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat tegen die tijd hoop <laughs> ik toch wel dat ik... Uh, <laughs> uh, <laughs> ook een uitdagende klus, toch, Amsterdam? Ja, <laughs> nee, lijkt me wel. grapje. Maar uh, uh, ik wil het even hebben over de opvang van de Oekraïners... Um, die wonen nu al uh, Hoeveel zijn het er Ongeveer 200? Twee, nee, nee we, hebben, we hebben ongeveer 180 Oekraïners. 180? Uh, in, waarvan er 120 op het curie terrein Ja, inderdaad. Nou, die wonen daar al uh, een jaar of drie, Twee jaar. Ik, twee jaar. Twee jaar. Um, uh, er wordt al gesproken over dat ze eventueel moeten verhuizen. Er moet gebouwd worden daar. De curie, uh, uh, hoe staat het er op dit moment voor? Want het is net weer verlengd, een jaar, of niet? Of ja, dat... we hebben, we hebben uh, in principe... Kijk, Prewoner gaat daar bouwen uh, straks. Ja. Uh, die zijn volop in de planontwikkeling. Um, we hebben afge het was voor twee jaar. We hebben afgesproken, we verlengen het met een jaar. Um, nou, dat zal, kan op een maand uh, hangen. Maar we zullen dat terrein op een gegeven moment inderdaad moeten gaan opleveren. Uh, dus we zijn nu heel, heel, heel hard bezig. Uh, intern om te kijken hoe we, dat, uh, hoe we dat oplossen. Want het zijn 120 mensen die daar uh, wonen. Ja. We hadden natuurlijk met z'n allen gehoopt... Dat, dat, dat die oorlog uh, afgelopen zou zijn. Dat ja. allemaal afgelopen ja. zou zijn en mensen terug zouden kunnen. Ja. Dat is nu niet het geval. Nou, we weten allemaal niet hoe de ontwikkelingen de komende periode zijn. Hmm. Ik ja. hoop echt, uh, gelukkig zeg ik erbij, dat de mensen die op die locatie wonen over het algemeen redelijk goed geïntegreerd zijn. Als je daar overdag komt, dan is, is het stil omdat iedereen aan het werk is. Ja. Dus, uh, mensen die vanuit die locatie uh, op afstand werken. Um, dus dat is de, de goede kant van het verhaal. Die kinderen die, uh, die leren Nederlands gaan naar school. Uh, en tegelijkertijd bij heel veel wel de hoop dat ze terug kunnen. Dus ja, bij ons ligt op dit moment de opdracht um, om te kijken hoe we, hoe we dat oplossen. Uh, daar kan ik op dit moment nog niet te veel over zeggen. Want we hebben een aantal uh, mogelijke oplossingen in het zicht. Alleen dan moeten we natuurlijk kijken van ja, uh, wat zijn de doorlooptijden daarvan? Hoe zit dat juridisch? Ja. Dus zodra we daar meer van weten, komen we daar ook... Uh, Want uh, er ja, moet ook snel gebouwd worden in Stamford. Ja, ja, daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. Zeker. Want er zijn woningen nodig. Ja. Uh, er zijn in 2023 19 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Stamford. Dat zijn natuurlijk veel te weinig eigenlijk. Ja. En we, anders komen we nooit aan die uh, 600 die voor 2030 moeten worden gebouwd. Klopt, dus. nou, daarom ben ik ook blij. We hadden afgelopen ja. week in de commissie natuurlijk uh, de discussie over Rukkert. Ja. Uh, maar deze Rukkert-terrein uh, en het terrein van de scouting, um, nou, dat komt in de gemeenteraad. Uh, ik ben heel blij dat het bij de Curie Dix uh, uh, ja. gebouwd geworden Bij mij om de hoek is natuurlijk bij, bij Strijder. Uh, nu ja, uh, wordt uh, de mooi. bouw in volle gang. Ja. Dus er gebeurt het... Nee, uh, ja, er gebeurt wel en wat. Ik, maar... uh, en ik ben, ik ben het eens... Dat, ja, dat, uh, we hebben natuurlijk ook niet voor niets... Uh, op, uh, op het gebouw en de grond van het, van het casino... hebben we een zogenaamd voorkeursrecht gevestigd... dat dat als eerste ja. aan ons verkocht zou moeten worden. Ja. Uh, want dat zijn wel kansen die er liggen... om, uh, om ook door te kunnen pakken in, uh, in de woningbouw. Ja, oké. Okay. Ja, want uh, ja, uh, je hoort wel eens om je heen... dat het allemaal te lang duurt. Dit en dit dat. We hebben het met... Uh, Wethouder Jan had de Kloet al menig keer over gehad hier, maar hij uh, ja, is het ook aan regels gebonden. Daar zullen we verder niet meer op ingaan. Uh, nog één vraag over de Oekraïners. Uh, het, he, het is een, een, een paar maanden geleden in de gemeenteraad ook ter, ter sprake gekomen dat ze zelf moeten meebetalen aan hun verblijf hier. Klopt. Uh, en, en toen heeft u gezegd, nou, daar zijn we bezig. Ja, in het, uh, nou, per 1 januari wordt dat geëffectueerd. Ja? Uh, we hadden even tijd nodig om dat uh, uh, in te regelen, zoals ja. het met een lelijk ja. woord heet. Uh, en uh, in principe ja, is het de bedoeling dat Oekraïners ook, ook gewoon aan, ja. hun, uh, aan hun eigen onderhoud en opvang hebben ja. Zoals dat ook in andere gemeenten ja. uh, eigenlijk ja. het geval ja, is, ja, het is. in dus... heel Nederland. Het is een landelijke uh, ja, bepaling ja, ja, ja, ja, ja, uh, die in heel ja. Nederland wordt ingevoerd. Ja. Ik wil even naar de overlast <kijnt> van de jongeren in, uh, in, uh, in Noord. Hoewel overlast, uh, er wordt nog steeds geklaagd over vuurwerk wat er afgestoken wordt. Uh, hoe staat het er op dit moment voor? Wat, wat, wat hebben jullie gedaan de afgelopen maanden, zeg maar, om dat proberen in te dammen? Ja, goed, de, uh, met name de politie heeft echt uh, geïntensiveerd als het gaat om uh, uh, surveillances uh, rondrijden. Het lastige van dat vuurwerk is, ja, als iemand het op één ja, straathoek nee, afleeft, de politie staat net op de andere straathoek. Dus... Ja. Uh, we hebben ben, ja, die actie... dat we op een gegeven moment echt uh, bij iemand thuis... die 60 koper's hebben gevonden. Dat vond ik een hele fijne. Want dat betekent dat ook het, het systeem... dat als mensen iets uh, opmerken... Ja. dat dat ook werkt. Dus mijn oproep is ook echt... Ja, als u iets ziet, als u iets weet... als u een vermoeden heeft, laat het weten. Ja. Want dan kan daar ook gericht actie op uh, gevoerd ja. worden. Uh, ik heb het idee dat het nu even ietsje uh, uh, luwt, maar ik ga ervan uit dat het in de komende weken uh, wel weer intensiveert als het gaat om ja, tuurlijk, want de kleine vuurwerk. Dat dus, ja, uh, ja, natuurlijk ja. overal uh, uh, ja, ja. helaas. Uh, ik ben ook een groot voorstander van een landelijk in te voeren vuurwerkverbod. Oost uh, Landvoort ook? Ook nou, landelijk. Dus ja, landelijk. Ja, landelijk. Okay, ja, ja. ja, uh, maar is de, in Haarlem is het, al het verbod er al? Ja, of? er zijn een aantal gemeenten. Maar ja. ik, uh, moet, ik, kan, uh, ik kan echt zeggen... Ik, uh, uh, was, vorig jaar heb ik even een klein rondje gemaakt... naar. Uh, vrienden in Haarlem en terug via mijn schoonouders uh, uh, eventjes ook weer. En uh, overal werd net zoveel geknald als in Zandvoort. Ja. Dus zo'n lokaal verbod heeft natuurlijk geen enkele zin, zolang het gewoon verkocht mag worden. Ja, uh, precies. Um, en nogmaals, uh, ik, bedoel, ik vind het allemaal prachtig, uh, maar uh, ja, uh, de overlast die het geeft, weegt voor mij niet op tegen het feit dat we dat allemaal verkopen. Nee. Dus uh, uh, niet dat je daarmee de hele overlast weghaalt, want er mm -hmm. zal altijd illegaal vuurwerk blijven bestaan. Uh, daar ben ik van overtuigd. Maar het zou wel een hoop schelen. Ja, maar soms wordt er gezegd dat die jongeren het zeg maar, uit verveling doen. En ze uh, hebben geen eigen plek. En uh, die, die hangplek uh, bij, uh, uh, naast de begraafplaats ja. daar uh, die is weggehaald. Maar nou, nou las ik dat er uh, misschien twee nieuwe plekken Klopt, komen. voor. Ja, uh, ja, er gaat een voorstel richting. Uh, althans, dat, uh, het, het is een voorgenomen voorstel van het college. Wat uh, nu richting de raad gaat. Met ook de vraag van goh. Uh, wat vindt u hiervan? Uh, nou, dat wethouder Carré heeft dat in zijn portefeuille. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk uh, ja, is het... Is het uh, de, de, de job is op verzoek van de gemeenteraad weggehaald. Jongerenontmoetingsplaats. Jongere Jongerenontmoetingsplaats, <laughs> uh, ja. ja. Uh, tegelijkertijd, ja, het heeft een functie. Alleen Het heeft ook alleen een functie op het moment dat je net ook inbedt... in een aantal andere uh, activiteiten. Dat, uh, ik ben ontzettend trots op het jongerenwerk van Pluspunt mm -hmm. Als ik Zeker hoeveel die verzetten. Want het gaat inderdaad niet alleen maar om repressie. We hebben redelijk wat kinderen die in een zogenaamde persoonsgebonden aanpak, als dat heet, zitten. Dat is redelijk repressief. Dan word je heel scherp in de gaten gehouden. Je ouders worden op de hoogte gehouden van je doen en laten. Nou, daarvan hebben we er een aantal. Het overgrote deel van de jongeren gaat het eigenlijk gewoon hartstikke goed mee. En is het voor ons ook zaak om te zorgen dat die in de goede slipstream zitten... en zich niet verlaten met ja, degenen die kwaad in de zin hebben... Uh, en ik vind dat met name daar zo'n zo, zo job uh, met ondersteuning van straathoekwerk en van jongerenwerk uh, een belangrijke rol is. Bij. Ja, ik zei net dat er twee plekken kwamen, laten we het wel even benoemen. De Watstraat, he, bij, bij het spoortunneltje daar, dat is een plek, eventueel wordt er uh, gerealiseerd. En bij de uh, Zuid. Uh, p -Zuid, uh, zeg maar, dat, dat speelveldje, uh, maar daar uh, dat dat gaat de gemeenteraad ook nog over praten. Misschien. Ja, de gemeenteraad gaat er nog over praten. Nog ja. het, is een, het college mag dit besluiten... maar we hebben wel gemeend, gezien de uh, impact die het heeft... dat het verstandig is om dat uh, ja, ook aan de, aan de raad voor te gaan. Ja, commissie lijkt mij uh, ja. verstandig inderdaad. Uh, Oké, okay, nou, uh, uh, hebben we nog meer onderwerpen? Nou, we zijn er bijna. Of, ja, we zijn er ook bijna. We ja. hebben nog 30 seconden. Nou, ja, ik wilde Tot het hebben nieuws. over die brief uh, naar het casino... over die 366.000 euro... Ja. Want die, die, die, die ambtenaren hadden gezegd van we kan het beter niet versturen. Waarom is het toch verstuur dan? Ja, nou ja, omdat we. Dat ging met name over het feit dat we ook over die grond van het casino Aha. en het gebouw nog, nog ook het nodige met elkaar te verhapstukken hebben. Aha. Dus ja, ambtenaren kwam het advies van moet je nou op één plek met been erin ja. Ja. en terwijl je op de andere plek. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.